Ja, vergeet, Veronique. Waar is dat, de oudste dochter gebleven? Volgens wat ik te weten gekomen ben, woont ze in Lopem. ik zou willen voorstellen om ons onderzoek met Veronique te beginnen. Of, nou, heb jij een beter idee? Heel bezwaar, Dat lijkt me logisch. <tus> en daarom ben ik hier. Ik wou je voorstellen om samen naar Lopem te rijden... en haar met een bezoekje te vereren. Oké. Okay. Alhoewel, ik weet niet of je dat al weet... maar ik heb gisteren van de key de opdracht gekregen om de zaak blauw-blauw te laten... Ze willen ze zo vlug mogelijk laten klasseren. En, zei je daar mee? Ben lange langer Dus, je gaat mee? Mijn duvel is op. We kunnen vertrekken. Fantastisch. <lacht> maar zou je dan niet eerst iets anders aantrekken dan die handdoek? Het is maar, enfin, ik weet niet of die mensen in Lophem zoiets gewoon zijn als uniform van een commissaris. <lacht>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 Kijk, het is precies zoals u gehoord hebben. Daar komt de madame een hey, Mevrouw. Mevrouw, mogen wij iets vragen? Ja. Wij zijn van de politie en... Oh, is er iets niet in orde met mijn velo? Zo te zien is uw velo goed in orde, mevrouw, oh, maar... Ik kan wel mijn pas niet bij zijn. Ja, ik moest ik maar juist een keer van thuis naar twee straten verder en mijn moeder en... Ja, ik ben de vrouw van de smit, van, van van Louis, van, van Jeff, van... u is geen zorg, mevrouw. We zijn niet geïnteresseerd in uw vrouw, niet in uw moeder en niet in uw man. Wij zouden graag wat meer weten over de bewoners van dit huis, mevrouw. Ah, oh, maar dat is, ja. Het wordt tijd dat er hem dan een keer iemand mee bezighoudt. We klagen weer al jaren, mijn burgemeester. Je zou moet weten wat we er s'nachts allemaal gebeurt, hè. S'nachts? Ah ja, in de weekends. Dat stond hier altijd vol met brommers en een hoop van die jonge gasten en meisjes... Wie weten wat er door allemaal gebeurt? Het huis is dus onbewoond. Volgens onze informatie woont hier Veronique Vrooman. Oh, madame. Het is al zeker twintig jaar alleen dat er nog een keer iemand van de familie Vrooman geweest is. Zijn zij daar zeker van? Aan mij ook, meneer. We zijn meteen in een dorp. Hè. En weten dan soms ook waar Veronique Vrooman naartoe is? Dat zou het op het gemeentehuis moeten gaan vragen ze. Ik weet er wel veel, maar waar dat het niet bleven, dat weet ik niet.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 Kunt u ons zeggen waar we Veronique Vrooman kunnen vinden? Ja, u bent toch echt van de politie? We zullen ons graag legitimeren. Ah, Alsjeblieft. Ja, goed, dank u. Jawel, Veronique Vrooman zit al meer dan twintig jaar opgesloten in een psychiatrische instelling. In, in Sint-Michiels. Bent u daar zeker van? Ja, Als we het over Veronique hebben, oudste dochter van Jacques Vrooman, dan ben ik daar heel zeker van, ja. U wilt daarmee 20... zeggen dat ze al twintig jaar gek is? De familie.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 op naar Sint-Michiels. Yep. Ik heb altijd al eens willen zien hoe zo'n gekke er aan de binnenkant uitziet.